Moeder ik wil bij de revue speelt zich af in de jaren 50 met veel muziek uit die tijd. In Nederland was het te zien bij Omroep Max. Andere programma's die goed werden ontvangen door Nederlanders in het buitenland zijn de actualiteitenprogramma's zoals het NOS 8 uur journaal en Nieuwsuur. De rechtbank in Amsterdam heeft de laatste zakkenrollers veroordeeld. Die waren opgepakt tijdens de Gay Pride begin deze maand. Zes mannen kregen celstraffen tot tien weken en de zevende werd vrijgesproken. In totaal zijn 26 zakkenrollers veroordeeld via snelrecht. Ze kregen celstraffen variërend van drie weken tot vijf maanden. Bijna alle veroordeelden zijn Roemenen. Vaak werkten ze in teamverband. De Bijenkorf heeft de vakbonden toezeggingen gedaan over de aanstaande reorganisatie. Medewerkers van de Bijenkorf die hun baan verliezen omdat hun filiaal dicht gaat... worden zoveel mogelijk naar andere filialen overgeplaatst. Ook heeft het waarhuis het sociaal plan dat dit jaar afliep verlengd tot 2016. In het sociaal plan staan afspraken over werk-naar-werkbegeleiding en de ontslagvergoeding...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 Het is Radio 1. BNN Today. Wim Buis. Goedenavond. Het is drie minuten over negen. Boris van der Ham is in het huis en hij gaat ons vertellen over de Amerikaanse war on drugs voorbij is. En moeten de Amerikanen bang zijn dat hun kinderen straks allemaal onder de crystal Map zitten weg te rotten in een afstandse trailer. Erme Wenemars, in de studio, want het is maandag. Uh, straks praten we even met uh, ja, de verrassing van het wielerseizoen. Tom Dumoulin. Inderdaad. Ja, ja, Kijk maar... er naar uit. Wat een, wat een revelatie dit jaar, die ja, jongen. Prachtig. Hè? Zo hij heeft al een prachtig NK. Ja, ja. Dat kan, hij gaat Nederlands kampioen worden. Toch Johnny Hoogland. Maar hij reed een hele goede in Tour. Hij won net niet, maar we gaan nog heel veel van deze jongeren. Ja, en, en het is sowieso een wielerjaar om de, op de vingers ja. af te liggen. En alle vrouwen ja. vinden hem echt geweldig. Ja, ik heb de foto's ja, gezien. Ja. Ja. De vlinder wordt hij genoemd. Hè? De vlinder? Ja, ja ik Die weet, je weet het niet meer nog. Um, en er wordt ook nog even vragen. Uh, uh, Peck Sol, hè? Ja. Tweede. Waar, Ga, waar gaat dat Gedeeld heen? Eerste. ja, eerste. Ja, nou, we ja. moeten aankomen het weekend tegen Cambuur, thuis. Ja, wordt er al, we gaan Europa ingezongen? Nou, voor de grap. We, moeten natuurlijk wel, we hebben drie hele goede wedstrijden gespeeld... maar we hebben wel het ook tegen Heracles gespeeld en tegen... Uh, tegen, tegen, tegen nek en die staan ook wel stijf, stijf onderaan nu. Dus we hebben ook wel maar een hoeveel beetje puntjes een... heb je nodig om veilig te spelen? Twintig of zo, toch? Dat nee, ik denk uh... dat we 33 punten ja, hebben, hebben nodig om, uh, om, uh, om veilig te zijn. Maar daar is, dat is wel heel fijn dat je nu, nu al veel punten hebt. Dan komt er wel rust in de organisatie. En dat, uh, Weet je wat jullie probleem hoort, wordt, jullie uitdaging wordt? Ja, dat weet ik. En dan ga jij niet zeggen die naam. dat nee, mag ik niet zeggen. Nee, nee, maar jij. jij ja, hebt wel, wel gelijk. Je ja. hebt wel gelijk. Ik wel gelijk. wel gelijk. We moeten de groep nog eventjes okay. tot 1 september gewoon bij elkaar houden. Ja. Oké. Okay. Ik, eh, eh, eh, ik eh, je oh, oh, jij blijft ook nog even zitten, begrijp ja, ik? ik ben nog ja, gezellig, man. Ja, <laughs> uh, en we gaan zo meteen ook nog even naar New York. Helene Mees, uh, veel besproken de laatste tijd, stond voor de rechter. Ga je zo meteen allemaal horen? Na nx 6 meekijken. Moet ik nog even zeggen? Dat kan ook via de webcam op Radio1.nl.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 tear us apart And never tear us apart. Van Inxs. Radio 1 PNN Today. Zou Helene Mees dat gedacht hebben? Never tear us apart. feministe en publicist. Helene Mees stond vandaag voor de rechter in New York. Stad waar ze woont. Ze wordt ervan verdacht. De econoom Willem buiter te hebben gestolkt. Ze zou hem in vier jaar tijd 3000 keer gemaild hebben. En hem tot in zijn hotels in Peking en Amsterdam hebben achtervolgd. Een rechtszaak dus. Stijn Hustings, Amerika-correspondent. Die was erbij. Uh, Stijn, uh, ja, jij hebt daar live meegemaakt. Je zat in de zaal. Wat voor indruk maakten ze? Nou... Ze was eigenlijk vrij kalm in de, in de, in de rechtszaal. Um, ze nou ja, hoorde aan wat de rechter te zeggen had. Ze kwam zelf ook maar twee keer aan het woord. En dat was nadat de rechter haar nogmaals vroeg of ze uh, goed begrepen had... dat ze Willem Buiter en zijn vrouw uh, met rust moeten laten. Dat uh, aan dus met een uh, zacht ja. Maar uh, nee, ja, ze, ze was kalm. Ja. Ik denk dat dat de beste omschrijving is. Ja, ja gezegd, uh, verder uh, niet heel erg te neergeslagen. Hoe moet ik het voor me zien? Nee, ja, goed, om in Helene Meesterme te blijven, een dood vogeltje was ze in ieder geval niet. Nee. Uh, na afloop van de rechtszaak, uh, is, overigens heeft zij op geen enkel moment uh, de pers te woord gestaan. Wel, dit. haar advocaat had na afloop van de rechtszaak. En zij stond toen naast hem en ze keek eigenlijk alleen maar een beetje naar de grond. Heel af en toe keek ze eens een keertje op. Uh, en toen ik de advocaat vroeg, ja, god, hoe gaat het dan nu met uw cliënt? Mm. Uh, toen zei hij wel van ja, ze is eigenlijk, wel heel, eigenlijk heel erg gekwetst en ook overstuur geraakt door wat er allemaal uh, gebeurd is de afgelopen tijd. Nou, nou werd er op uh, Twitter veel gesproken over uh, haar uiterlijk vandaag, wat voor kleren ze aan had, de zonnebril. Uh, waarom was dat nou zo belangrijk? Wat echt heel belangrijk is, dat natuurlijk ook niet. Uh, maar inderdaad, en ik heb we er zelf ook schuldig aan gemaakt en uh, beschreven... dat ze uh, een donker gekleurd rokje aan had met een ecru truitje erbij... en een vestje wat gedrapteerd een over haar uh, Wat is een ecru truitje? Ik ben daar niet zo van op de hoogte. Wat is een dat? Een beetje bruilig. Bruinig? Ja. Oké. Okay. Ja, doe ik ik crew. Oké. Okay. Zie is toch een beetje belangrijk. Gaan we het even over de inhoud hebben. Oh, okay. Vandaag bleek dat, oh, dat, uh, okay. dat Helene Mees niet de enige was die, die mails verstuurde. Hè. Daar is een hoop om te doen, die, al die e-mailtjes. Andersom zou Willem Buiten ook veel contact met Mees hebben gezocht. Tenminste, volgens de advocaat van Helene Mees dan. Uh, wat, wat werd daarover gezegd? Nou ja, goed, de advocaat van Helene Mees, IRA, Ira London, heet deze man, hoogbejaard is hij. Die, uh, die betoogde dat uh, Willem Buiter afgelopen maanden uh, ook zelf, zeker honderden keer mails naar haar heeft gestuurd of uh, via sociale media met haar contact heeft gezocht. En dat deed hij zelfs nog nadat hij ja. haar... Uh, in ieder geval 27 februari heeft hij haar een brief gestuurd op hoge poten waarin stond... ...en nu moet je echt ophouden met mij en mijn vrouw en mijn familie lastig te vallen. Uiteindelijk heeft hij haar in juli laten arresteren en ze uh, uh, verdween vervolgens ook nog een paar dagen in een cel... Uh, maar het was juist Willem Buiter die na, uh, ook zelfs nadien, dus na 1 juli, uh, nog via Skype ook weer contact heeft gezocht met haar. En uh, daarmee lijkt dus eigenlijk uh, Helene Mees en ook haar advocaat een beetje de tegenaanval, of een beetje eigenlijk volop de tegenaanval op uh, Willem Buiter te hebben geopend. Door maar aan te tonen dat hij net zo schuldig is aan wat hier allemaal nou gaande is en gaande was uh, als Helene Mees zelf. Maar het ja, maakt het uit dat die man hoogbejaard is eigenlijk. Ja. Op zich maakt het niet zo heel erg veel uit. Maar ze me kennen advocaat, is het, het is een advocaat van 82 jaar. Ik geloof niet dat in Nederland heel erg veel advocaat op die leeftijd nog uh, voor de rechter uh, verschijnen. Als ja, hij, als iemand goed is, denk ik dan. Dat, uh, ja, dat hoop ik ook voor haar. Maar hij heeft heel de, erg goed. Dus hij heeft al allerlei vijf... bankiers verdedigd, hè, geloof ik? Ja, precies. Dat deed hij overigens wel vooral in de jaren 70 en 80. Oh. Uh, <laughs> <Ja>, Hele <laughs> oude advocaat, hè? Van de 19e eeuw? Of... Ja. Dat is wel hey, veel ervaring. <laughs> het, het, het, het, werd, het, ja, het leek wel iets genuanceerder te worden, het beeld. Maar de, ja, de vraag is: uh, de uitspraak moet nog komen. Komt ze er dus zonder kleerscheuren vanaf? Jij enig idee? In de glazen bol kijkend? Nou lagen. ja, goed, de advocaten die ik zelf hierover heb gesproken afgelopen tijd, die, uh, die, die gaan er eigenlijk vanuit dat er een soort voorwaardelijke straf wordt opgelegd. En dat houdt in dat zij zich voor een periode van zes of twaalf maanden moet, voor, uh, moet gaan houden aan een aantal eisen die de rechter haar dan oplegt. En dat houdt dan natuurlijk in van laat Willem buiten er absoluut helemaal met rust. <laughs> um, ze moeten zich waarschijnlijk ook, althans, dat zou uh, het geval kunnen zijn, ze zou zich waarschijnlijk ook wel onder behandeling moeten stellen van een psycholoog. En als ze zich aan al die voorwaarden houdt, dan vervalt vervolgens die, uh, die aanklacht. En dan kan ze gewoon weer vrolijk verder met haar leven. We gaan het zien, uh, de zaak wordt, wordt verder behandeld op uh, 30 september. En Mees krijgt dan op 24 oktober van de politierechter te horen... of ze zich schuldig heeft gemaakt aan stalking en intimidatie van buiten. Dankjewel Stijn. Uh, Roelof? Ja, yeah, de war on drugs in de Verenigde Staten, daar gaan we het over hebben. En dat kan allemaal niet vroeg en jong genoeg beginnen, vinden ze daar. We gaan even luisteren naar hoe een haas een dikke jonko vangt. You know, kid. You don't look so good. What's this? A joint? So what's the big attraction? I mean, uh, how did you get started anyway? I started because I wanted to. What do you care? Ja, je kent hem al Bugs Bunny. Normaal is hij alleen geïnteresseerd in wortels. Maar hier ontfermde hij zich in een campagne-tekenfilm over een tiener die een jointje opsteekt. Dat is natuurlijk ook walgelijk. Maar dit soort waarschuwingen aan kinderen is uiteraard maar een heel klein voorbeeldje van die war on drugs. Het echte speel wordt veel harder gespeeld. Jarenlang heeft de Amerikaanse overheid honderden miljarden dollars uitgegeven in de strijd om drugsgebruik tegen te gaan. Maar die oorlog is nu mislukt. Het enige effect overvolle gevangenissen, drugsgebruik en handel... zijn alleen maar toegenomen. Critici roepen al jaren dat het allemaal niet werkt, dat beleid daar. En nu lijkt eindelijk de Amerikaanse overheid dat ook te beseffen. De Amerikaanse minister van Justitie, Eric Holder... die gaf vorige week een toespraak waarin hij de problemen van de war on drugs toelicht. Too many Americans go to too many prisons for far too long... and for no truly good reason. We will start by fundamentally rethinking the notion of mandatory minimum sentences for drug related crimes. De gevangenissen zitten veel te vol, zegt holder hier en daarom willen we af van de minimumstraffen voor kleine drugsdelicten. En dat is een heel nieuw geluid daar uh, in Amerika. Onze eigen politieke watcher Boris van der Ham... Uh, die heeft zich als Kamerlid uh, toen hij dat was in uh, Nederland... jarenlang bezig gehouden met het onderwerp. Ook een boek over geschreven. Hè? Seks, drank en drugs in de Tweede Kamer. Ja, de historische gang van de vrije moraal zeg maar, in Nederland... hoe is Nederland aan het wilde imago gekomen... heeft trouwens heel veel met Amerika te maken. Oké, okay, nou dan mag jij daarover meepraten. Uh, geen Dankjewel. minimumstraffen meer dus voor kruimeljunks... als het aan de Amerikaanse regering ligt. Ja. Uh, leg even kort uit. Waarom is dit nou zo'n zo breuk... In die war on drugs. Nou, die minimumstraffen, dat is eigenlijk dat is heel erg belangrijk. Want um, in Nederland hebben we geen minimumstraffen, eigenlijk. Uh, minimumstraf houdt in dat als je iets doet dat een rechter eigenlijk helemaal geen ruimte meer heeft om een strafbepaling te bedenken, je krijgt gewoon die en die straf. Dus op het moment dat je iets van wiet zelf maar bij je hebt... je hebt maar één joint bij je, dan krijg je direct al een hele forse straf. En dat kan ook direct een gevangenisstraf zijn. En daardoor zitten er ongelooflijk veel mensen in de gevangenis. Veel meer, tien keer zoveel meer mensen zitten er in de gevangenis... als in Nederland, op dezelfde hoeveelheid, 100.000 mensen, zeg maar. Hier in Nederland is het 82 per 100.000. Ja. Daar in Amerika 716 per 100.000 mensen. En dus het is een grote omslag dat dat hele repressieve beleid... nu een beetje wordt genuanceerd. Nou, nou, nou zeiden ze toch, ja, daar zitten er ook dealers in de gevangenis... En, en gangsters en mensen die we helemaal niet op straat willen hebben. Ja, klopt. Nee, maar dat is natuurlijk absoluut waar. Bij die mensen zitten er natuurlijk ook heel veel... die we ook in Nederland gewoon in de gevangenis zouden gooien. Mm -hmm. Alleen het feit dat de rechter helemaal geen, geen ruimte heeft... om nou, maatwerk te leveren, uh, dat maakt dat die gevangenissen vol zitten. Dat kost ongelooflijk veel geld... Um, in Amerika en ja, ook in het kader van de bezuinigingen is dit eigenlijk een hele makkelijke bezuiniging. Het is eigenlijk helemaal geen principiële uitspraak. Het is een bezuinigingsafspraak. Oh, het is een bezuinigingafspraak. Er is wel eens uh, uitgerekend door de Harvard Universiteit dat als ze het hele drugsbeleid op de schop zouden doen dat dat 41,3 miljard dollar zou schelen. Dat is ongelooflijk veel geld. Als we op marihuana daar in Amerika gewoon belasting zouden heffen, zou dat 8,7 miljard euro dollar opleveren. Nou, dat zijn nogal bedragen. Niet dat dat nou onmiddellijk nu gaat gebeuren, hoor. Die legalisering van cannabis. Maar, maar, maar hoe, dat soort hoe, hoe, getallen hoe, klinken hoe, wel. Hoe werkt het? Gaan ze dit nou juridisch heel makkelijk regelen deze verandering? Ja, ze kunnen gewoon de minimumstraffen afschaffen en ja. zodat een rechter gewoon kan zeggen: nou, een jongen van 13 die iets doet, die gaat niet direct de cel in, bij wijze van spreken. Nou, dat kunnen ze al doen. Um, ze kunnen onderscheid gaan maken uh, tussen soft en harddrugs. Dat kennen wij in Nederland, hè. softdrugs is cannabis... harddrugs, dat zijn cocaïne en heroïne, crack, we hebben het er net al over gehad. Nou, dat verschil kan ook al gemaakt worden, dus je kan iets meer... Ja, maatwerk leveren op wat voor persoon je voor je hebt... met wat voor problematiek. En je kan ook kijken van uh, wat voor soort criminaliteit heeft iemand begaan. Ja, dat, maar dit, dit gaat over straf, hè? Ja. Dat, dat, is dat dan zo'n belangrijke verandering dat je erover kan spreken... dat die war on drugs, dat, dat, dat die verloren is, dat die strijd gestreden is? Is het historisch? Ja, het is wel historisch. Want Amerika heeft een hele lange geschiedenis met deze war on drugs. Eigenlijk in de jaren zeventig is die onder president Nixon begonnen... Uh, althans, dat is een beetje het mare. Hè? Mensen dachten, van, nou, vanaf de jaren zeventig is dat heel uh, streng ingezet. Uh, toen kwam die minimumstraf bijvoorbeeld in het strafrecht... en heel veel andere zaken werden gedaan. Er werd ongelooflijk hard gedrukt op andere landen... die zich bezighielden met, met drugs. Maar eigenlijk zijn Amerika, uh, is Amerika al meer dan honderd jaar bezig... met die war on drugs. In uh, begin 20e eeuw was er, waren er hele grote opiumconferenties... in Shanghai, maar ook in Den Haag, in het Vredespereis ja. in Den Haag... En daar was Amerika de grote gangmaker om alle drugs uit de wereld te krijgen. Ja. En de grootste tegenstander trouwens van dat beleid was Nederland. Okay. Uh, Nederland was, uh, die had ook conservatieve regeringen... maar die waren fel tegenstander van het Amerikaanse drugs- en alcoholbeleid. Ze vonden ja. dat ja, uh, destructief idealisme. Zo werd dat letterlijk in de, mm -hmm. de Tweede Kamer debatten genoemd. En um, ja, dus dat, dat, daar waren ze heel stevig in. En dat heeft bijvoorbeeld ook geleid in de jaren 20 en 30... tot de drooglegging rond alcohol hè, in Amerika. Een voorbeeld wat vaak wordt gebruikt in het debat over drugs. Dus er zijn al heel lang ja, bezig vond, met het Dat van, van hoe het misging natuurlijk. Ja, dat is helemaal misgegaan, alles ging ondergronds, ja. alles kwam in criminele handen. Maar ja, nu is het geld op, dus hè, Humberto zei het al... het is eigenlijk helemaal geen principiële kwestie. Nee. Uh, nou, als er weer geld is, als de crisis voorbij is... gaat dan de strijd weer onverminderd verder. Nou, met wat je wat ik helemaal niet gehoord heb, wat, wat, wat, ook wel een principieel besluit is, en dat heb ik nog niet gehoord. Hier gaat het om medium voor bepaalde hoeveelheden die je in bezit hebt. Ja. Maar het gaat er ook om... dat in de Verenigde Staten jarenlang gebruikers zijn ja. gestraft. Ja. Uh, niet alleen maar uh, op het gebied van soft of hard drugs... wat wij ja. als onderscheid maken. Maar denk ook in de sport, Marion Jones... Uh, doping gebruikt, gevangenisstraf. Ja. Daar heb ik niks over gehoord of ja. gelezen. In hoeverre ja. de gebruiker nu ook wordt uh, vrijgelaten. Het punt is een beetje dat uh, dat er ook heel veel lokaal beleid is. Hè? Want we hebben het nu over Amerika. Maar Amerika, dat is eigenlijk net zoals de Europese ja. Unie... dat is niet één land. Het is een federale staat. Uh, absoluut. Dus je ziet lokaal heel veel verschillen. Je ziet bijvoorbeeld in Californië... daar heb je een heel ander soort drugsbeleid dan in het Midwesten. In Oregon is het weer heel anders. Dus je ziet dat er verschillend wordt geopereerd. En je ziet dat langzaam doorcijpelen naar het federale niveau... naar het nationale niveau. Uh, maar ik denk dat de principiële omslag in het denken over drugs... en over cannabis met name, want dat is natuurlijk de meest gebruik... Drugs ja. naast cocaïne. Um, dat is wel van op lager niveau al langer gaat. Maar dat is toch altijd wel ingewikkeld, hè, met die wetten. We moeten daar echt zo meteen even, even verder over praten, ja. over die war on drugs. Um, maar we hebben nog meer te bespreken met Erben Wennermars. Uh, uiteraard, we praten over wielrennen. Want je had afgelopen toer niet alleen uh, bouw en Lau, maar ook een jonkie, Tom Dumoulin. En die bewees de afgelopen dagen tijdens de 1 tour dat hij echt, echt heel goed is. Zal oh, maar eens vragen wat zijn geheim is, Erben. Ja, laat maar snoeien, laat <laughs> maar doen, <ja. laughs> En meekijken met Erben kan via de webcam radio1.nl. En uh, wil je je ermee bemoeien? Op Twitter gebruik je hackje BNN Today. Of ga naar facebook.nl/slash BNN Today. Heb je deze reden. hoe you love, hoe you my ain't the one that I saw coming. Sometimes I don't know which way to go And I tried to run before But I'm not running anymore Cause I fought against Time, but you should see him when he shines De zangeres is Katy Perry. Zo werkt dat bij John Mayer. Als je zijn vriendin bent, dan mag je ook gelijk een liedje met hem opnemen. Taylor Swift deed het ook al eens romantisch. Kabbelmuziek: John Mayer, Katy Perry, Who You Love. Hij was dé verrassing van het afgelopen wielerseizoen. Argo-Simano-renner Tom Dumoulin. Hij laat de harten van wielerliefhebbers sneller kloppen. En Erme winnen, maar ook jouw hart klopt sneller Gigi. tot van Tom Dumoulin. Ja, zeker. Ja, ja. En het afgelopen weekend werd hij tweede in Eneco Tour. Op de laatste dag werd hij helaas nog net geklopt door Stibar. Door een veldrijder. Ja, door een veldrijder. Ja. En dan komt dan Stibar weer zo met z'n met Terpstra. En dan moet Dumoulin Links mee, Stibar Dumoulin en Dumoulin nu. moet op het wiel mee van de man met de rode veters. Dit is Stibar, dit is de nummer twee van de Eneco Tour. En Tom. Tom Dumoulin trapt niet raak, hij trapt in de lucht, hij ziet de Czech van hem wegfietsen. Ja, dat, was, dat is dus jammer jammer dat het net niet, net, niet, niet, niet lukt. Maar we ja. hebben deze jongen al, al vaker zien in dit jaar. Bij het NK was hij geweldig. In de Tour de France was hij uh, iedere keer te zien. Het was echt een geweldige... Ja, en die muur, geweldig die muur is ja. natuurlijk ook verschrikkelijk. Rij, is... Rijd er maar eens tegenop. Nou, nou, nou, uh, op tv lijkt het allemaal nog makkelijk. Maar ga er maar staan. Ja. Het is echt ja. gewoon verschrikkelijk. Gaan we met hem praten met Tom? Kom! Ah, ja. daar ben je. Ah, <laughs> Goedenavond. Moet ja, al inkomen? Je... Ja, ja, ja, ja, een beetje wel. Nou, hey, okay. Ik zat je twitter te lezen. Uh, vanochtend twitterde jij, uh, en wat doet deze jongen de komende dagen helemaal niks? Uitroepteken erachter. Uh, kan jij dat een beetje, ja, ja. Met, met, met de voeten in de lucht, niks doen? Uh, nou ja, ik kan niet uh, een paar dagen alleen maar op de bank liggen natuurlijk. Uh, ik woon in de mooiste stad van Nederland, in Maastricht. Dus uh, daar ga ik me wel van maken hoor. Hou oh ja, bij dezelfde bakker, je spelt brood als uh, Laurens ten Dam trouwens. Is dat het geheim? Precies, ja. ja precies. Welke bakker is dat? Uh, bij, de, bij de, hoe heet hij nou? Hoe heet hij nou? De, de bakkerij Hermans? Bistops, Bistopsmolen. Bistopsmolen. Oh, okay. hey, Tom, Tom, allereerst, van harte gefeliciteerd met je tweede plek in Eneco Tour. Maar ik begrijp ja, dat je eigenlijk, ja. eigenlijk nog een beetje teleurgesteld bent zelfs. Ja, nou ja, als je in de leiderschouw rijdt de laatste dag, dan, uh, dan ga je er natuurlijk voor om... Uh, om uh, ja, de overwinning mee naar huis te nemen en dat, uh, ja, dat zat er niet in en dat is wel heel erg balen dan. En nog steeds, uh, nog steeds baal ik daar wel van, maar uh, ja. Ja, natuurlijk weet ik ook wel dat het een hele goede prestatie is om tweede te worden, ja. zeker als uh, jonge renner, maar uh, ja, in de eerste plaats uh, uh, zit je in een kankrijke positie en uh, lukt het dan net niet en dan, uh, ja, als sporter baal je dan. Ja, je hebt van sowieso echt een geweldig seizoen eigenlijk. Wat was nou jouw nou jou hoogtepunt van dit seizoen tot nu toe voor jou? Uh, ja, dat is toch wel de 1, -1 tour. Ja? Dus uh, ja, nou ja, voor mezelf was dat gewoon de, de allermooiste prestatie en uh, eigenlijk het moment dat ik echt uh, nu afgelopen week heb beseft: van nou, ik kan in de toekomst misschien echt mee gaan doen uh, in, in grote wedstrijden voor, voor de winst. En uh, tot nu toe deed ik altijd heel leuk mee en heb ik echt mijn neus school aan het gestoken, ook in de Tour en op het NK. Ja. Maar uh, op worldtourniveau, dus op het allerhoogste niveau, zo in de wereld, uh, in, in ECO voor een klassement meestrijden, dat, uh, dat was me niet gelukt en uh, ja, dat was uh, nu wel heel speciaal. Ja, maar ik, ik heb, als ik dan toch even terugkijk naar de, de, de, de Tour zat je iedere keer, de, was je veel in beeld, maar juist dat 1K, daar had ik het gevoel van nou, hij gaat me meteen nog winnen ook. Had je dat gevoel ja. niet daar? Uh, dat zat er misschien wel even in, maar uh, toen reed Hogeland uh, reed net iets te ver vooruit. Wie is Tom Dumoulin? Want ik had eigenlijk tot, tot dit jaar eigenlijk nog helemaal nooit van jou gehoord. Hoe kom, waar kom je in ja. vrezen naar vandaan zo, zo, zo snel? <laughs> nou, ik ben natuurlijk pas tweedejaars prof en als eerstejaars is het natuurlijk wel een beetje lastig om meteen uh, echt uh, mee te doen in de uitslagen dat je naam ook uh, opvalt natuurlijk. Uh, en dat was bij mij niet anders, maar uh, dit jaar gaat het eigenlijk, uh, of ja, dit jaar uh, in het ging het eigenlijk helemaal niet zo goed. Uh, maar goed, uh, vanaf uh, uh, mei-juni gaat het eigenlijk heel goed en blijft het alleen maar heel goed gaan. En uh, ja, dat weet ik echt uh, met name uh, ja, nu toch wel een beetje te vestigen bij. Uh, ook, uh, ook niet uh, wielen volgen, zeg maar. Ja, maar ja, wij wij, wij maar, moeten als nieuwslezer, dus ik ben een dagelijks ja. leven nieuwslezer... Ik ook altijd nog zeggen de Nederlander Tom Dumoulin... om het toch maar even duidelijk te maken over wie we het hebben. Ja, dat ja, maar, is wel verwarrend, hè? Ja, maar dat komt natuurlijk ook een beetje omdat je natuurlijk voor... Jij, jij, jij rijdt niet voor Belkin, jij rijdt voor de Argosploeg. Ja, dat klopt. Ja. En dat is, dat is toch anders, want hier hebben, hebben we dus twee Nederlandse ploegen. De Argos is toch eigenlijk net zoveel een Nederlandse ploeg als de Belkin ploeg, of niet? Argos is veel meer Nederlands. Ja, we hebben zelfs nog een derde, dat is Vakantelaai. Ja. Dus, uh, maar goed, uh, de Belkin ploeg, eigenlijk de opvolger van de Rauwebank ploeg, is natuurlijk uh, veruit de meest bekend. Omdat die al uh, heel lang in de wielersport zitten en uh, al heel veel in Nederlandse wielrennen hebben gedaan. Ja. Um, en daar heb ik ook bij een opleidingsploeg gezeten ja. bij de Rauwebank uh, destijds. Ja. Um, maar dat was toen geen plek voor mij en toen ben ik naar, uh, naar het nieuwe project Argos Shimano uh, maar hoe verhuisd. Hoe kijk je daar tegenaan? Want jullie, zo, jullie ploeg rijdt erg geweldig, hè? want Belkin is natuurlijk veel in het nieuws, maar eigenlijk hebben ja. ze nog, nog geen prijs gewonnen. En als ik nu kijk naar die Argos ploeg, hoeven jullie de ene overwinning na, na, na de andere overwinning? Ja, nou ja, ik, ik uh, wil niks zeggen over de Belkin ploeg want die deden het vooral in de Tour ook weer uh, super. Ja? Maar uh, ja, wij, uh, wij hebben natuurlijk twee uh, hele snelle Duitse sprinters waar we heel veel uh, overwinningen mee pakken. Die echt uh, wereldtop zijn. En Marcel Kittel in de Tour uh, bewijst hij dat hij echt de snelste sprint op het moment mm. is. Um, dus uh, ja, we, we halen de reigende overwinningen wel uh, flink binnen inderdaad. Ja. Maar zit er niks van rivaliteit tussen tuss tuss tuss die twee ploegen? Uh, nee, niet, nee, niet echt. Nee, het zijn wel, in, de, in de koers zijn het gewoon concurrenten natuurlijk, net als mm. ieder andere ploeg. Maar uh, ik speel niet veel uh, rivaliteit oh. en juist uh, uh, ja, vooral uh, de meeste renners kunnen heel goed met elkaar overweg en uh, mm. ja, dat is bij mij niet anders. Dus ja, uh, uh, yeah, dat, dat, dat, dat valt wel mee. Ja, en Nu hoorde ik gisteren hè, dat, je dan, dat je dan nog niet wist wat je dan allemaal ging, ging doen, want het was nog afwachten of je wel opgenomen zou worden voor de WK van Slessie. Daar heb je toch een moment, mm -hmm. moment aan getwijfeld? Uh, jawel hoor, want uh, pas als vorige week, of afgelopen week kreeg ik het, uh, het nieuws dat ik uh, in de voorselectie zat in ieder geval voor het WK. En tot dan had ik, uh, had ik daar niks uh, van gehoord, dus uh, dat was helemaal niet zeker. Nou, maar Op je mij. hebt toch een goed NK gereden, je bent een, een jongen die één dag wedstrijden kan. En ook zo als je zo'n eneco is, ook zo'n zo wedstrijd waarbij het af en toe heel ex explosief gaat, dan, dan, dan kun je toch ook gewoon een goed WK rijden? Ja, dat, dat, daar ben ik ook wel van overtuigd. Maar de bondcoach moet daar ook van overtuigd zijn, natuurlijk. En uh, misschien was ik dat tot uh, vorige week nog niet. En nu mag je naar het WK toe? En wat ga je nee, daar, dat doen? Wat ga je daar doen? Dat is mij niet zeker hoor. Nou, ik ga je vertellen, Tom, jij, jij mag naar het WK <laughs> toe. Ah, en okay. wat ga je daar, daar doen? Nou, dat zeg dat is... Bondcoach Eben Benars. <laughs> ja, bondcoach Eben Benars, uh, ja. oké. Okay, yeah. ja. Uh, als ik daar naartoe ga, dan valt uh, dan het sowieso in een dienende rol. Zijn. Okay. Dus uh, uh, normaal gezien uh, neem ik aan dat Malcolm Molma daar de kopman is. En die heeft ook uh, in de klassiekers al laten zien dat hij uh, dat verdient. Mm. Um, en uh, ja, in het wielrennen werkt het zo dat je met uh, in ieder geval op het WK met een troef van negen man staat. Mm. En je kunt niet als negen inlingen rondrijden. Dus je zult uh, de ene zal een wat meerdere, meer dienende rol moeten dragen dan, uh, dan de ander. Ja, ja. En uh, als ik ga, dan uh, uh, zal ik in waarschijnlijk een wat meer dienende nou, rol. Ja, dienend, dienend of niet op naar uh, de Toscaanse zon? Uh, Tom Niederle? Ja, nou ja, ik hoop het wel. Ja, ja, tuurlijk, ja. tuurlijk, man. Uh, Dank je wel. Uh, ja. zo, zo meteen in BNN Today. Uh, Boris van Am, uh, we praten verder over de war on drugs. Een peperdure bloedige oorlog. Hoe kon het eigenlijk zover komen? En wat zijn de gevolgen voor Nederland? Want wij hebben er ook mee te maken. En wil je meepraten? Doe dat dan op Twitter met hashtag BNN Today. Dit is Radio 1. Maar eerst het NOS Journaal van half tien met Marjan Koekoek.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 De Bijenkorf heeft de vakbonden toezeggingen gedaan over de aanstaande reorganisatie. Medewerkers van de Bijenkorf die hun baan verliezen omdat hun filiaal dichtgaat... worden zoveel mogelijk naar andere filialen overgeplaatst. Ook heeft het warehuis het sociaal plan dat dit jaar afliep verlengd tot 2016. De Bijenkorf sluit vijf van de twaalf filialen. En een graffiti spuiter heeft zichzelf verraden... door zijn opsporingsbericht te liken op Facebook. Dat gebeurde in Californië. De jongen van 18 werd gezocht omdat hij fuck the pigs op politiewagens had gespoten tijdens rellen in juli. De Facebook-activiteiten van de jongen werden opgemerkt door fans van de politiepagina. Waarna de tips over zijn identiteit binnenstroomden. Tot zover. En wij gaan naar Roel of. Ja, heftig nieuws. Diederik Samson gaat scheiden van zijn vrouw. En hij bracht het nieuws over de P van de A-baas. En zoals het dan gaat werd er natuurlijk druk besproken op de sociale media. En als het erover ging, dan werd vooral dit spotje van twee jaar geleden aangehaald. Mijn kinderen bepalen mede wie ik ben en hoe ik politiek bedrijf. De volgende generatie heeft voor mij twee heel concrete gezichtjes. Mijn dochtertje is geboren met een handicap. Met heel veel oefenen en hulp van buitenaf komt ze er wel... want ze heeft het doorzettingsvermogen van een dieseltrein. Lopen kan ze al en aan rekenen en schrijven werken wij nu hard. Mijn naam is Diederik Samson. Ja, ze uit de vorige verkiezingen van de PvdA. Soms vertelt hij niet alleen over zijn gezin. Zijn vrouw en zijn kinderen zijn ook in beeld. En dat zijn ook een beetje die twee kampen dan online. Hè. Zij die vinden, dit is privé, ik wil het niet weten. En de mensen die zeggen, ja... Heeft zijn gezin doelbewust in de spotlights gezet om stemmen te trekken... dan is het nieuws als zo'n modelgezin, zoals je het een beetje presenteert... aan elkaar valt. Dat is natuurlijk trending, dat snappen jullie. Hugo van der Werden tweet, Samsung zelf heeft zijn gezin... onderdeel van de campagne gemaakt. Was toen alles koek en ei, Z vraagteken, zo niet. Dan was het onverstandig. Margriet van der Linden van de Opzij zegt... in 2011 zijn 32.000 huwelijken gekapt. Gemiddelde leeftijd van de man was rond de 45, die van de vrouw rond de 42... een doodgewone man, die Diedrik en Ed Franka Hummels zegt... Tuurlijk wil ik dit soort roddels horen, maar ik heb op geen enkele manier recht om ze te horen. Ik vind het bericht niet nodig. En er waren dan nog de nodige grappen. Vooral veel mensen die hopen dat soms hem nu ook van Mark Rutte gaat scheiden. En Barry Shalgum zegt. Beste RTL Boulevard, je schrijft Diederik Samson. Samson is de hond van Gert. En over RTL Boulevard gesproken, die hadden nog een nieuwsje vanavond. Hij heeft een voorlichter, mevrouw Sa van Buren. En uh, ja, het gerucht gaat al een tijd dat, dat deze twee samen uh, een relatie ontwikkeld hebben. Dus heeft helemaal, eigenlijk heeft ze Diederik Samson gemaakt he, in de tijd dat hij groot werd. Daar, daar is zij verantwoordelijk voor. En het viel mensen in Den Haag al op dat ze de afgelopen tijd heel veel samen waren. Ja, nou, sappig is het in ieder geval. Maar is het nieuws of niet? Wat vindt de tafel? Nou, laat maar eens gaan vragen. Boris? Ja, het is natuurlijk op zichzelf nieuws... als zo'n prominente uh, politicus... leider van een grote regeringspartij gaat scheiden. Zeker ook als hij dat wel eens heeft gebruikt in zijn campagne. Dus ik vind dat het helemaal niet gek is als dat gemeld wordt, als het zo is. Um, maar dat is het dan ook. En dat is gewoon heel sneu. Ik, bedoel, ik ken Diederik Samson als collega Kamerlid van lange tijd geleden... En um, het is een hele integere man. Uh, of je het nou met hem eens bent of niet. Het is iemand die ook echt wel hing op zijn... en waarschijnlijk nog steeds ontzettend hangt op zijn familie. Dus dit is een groot drama. En ja, je mag het melden, want hij heeft het ook gebruikt. En op zichzelf is het ook meldingswaardig. Maar daar, daar moet je het dan ook een beetje bij laten. Ja, uh, Humberto, uh, RTL Boulevard, heb jij natuurlijk ook ge gezeten. Ja. Dit, dit zijn de privégegevens die jij ook wel wilt horen? Nou, het is nieuws. Ik hoor een van de Twitteraars zeggen: ja, Ik hoef dit soort roddels niet te horen. Roddels zijn zaken die je niet hebt gecontroleerd en waarvan je niet weet of het waar is. Het is gewoon feitelijk nieuws. En Dirk Samsom heeft inderdaad zijn gezin in de campagne gebruikt. Nou ja, dat is, dit is de keerzijde van de medaille, helaas. Maar vind je dat ook? Is dat ook voor jou zeg maar, de toets van heeft? Als, als dit een volstrekt onbekend gezin was geweest, was het anders geweest? Was jij ook niet geïnteresseerd. Nou ja, wel, Diederik Samsom is nog steeds bekend dan. Nee, maar ja, als, als, als Dirk Samsom... Een, zeg, stel dat hij het niet zou hebben gebruikt in een campagne en hij zou scheiden... ik denk dat het ook wel nieuws was geweest. Ik denk dat ja. ik de vrouw van Dirk Samsom op straat zou voorbij zou lopen. Dat ik het niet zou herkennen ja, van het ik ook niet. Ik ook niet, maar we kunnen er niet voorbij gaan aan het feit dat hij in het kabinet zit... en ook heel veel gezinsmaatregelen neemt. En hoe, hoe beïnvloedt dat zijn politieke keuzes? Uh, heeft, heeft dat invloed of niet? Uh, en tuurlijk, het is privé nieuws voor een deel... Maar zeker als je het gebruikt, dan is dat gewoon nieuws. Maar dit bijvoorbeeld met deze voorlichter kennelijk... De al ja. Boulevard brengt dat. Is dat dan ook nog relevant? Of is het nieuws dat hij scheidt? Als het, waar is, als het waar is, en zij is nog steeds zijn voorlichter... hoe beïnvloedt dat hem? Want als het een werknemer is, is het anders dan wanneer het een partner is. Met een partner heb je ander overleg. Het nou, zijn allemaal al, al, al, al journalistieke argumenten, Erben. Ik moet een, een beetje denken aan uh, Jack de Vries. Die ging toen ook... Uh, ja. Ja, we, als het, maar weet je, het probleem is als het hier maar gewoon bij blijft. Uh, dat als we momenten, Ik weet niet hoe de vrouw van Dirk Samson eruit ziet. Nee. En dat wil ik ook niet weten. Nou, Tenzij dus de vrouw laatste, van Dirk Samson vindt dat ze het verhaal moet vertellen. Ja, oké. Okay, nou, maar laten we, maar we, we we, ook dat echt, dat, dat, we weten ook nog echt niet of dit dus nee. waar is. Want dat is geloof ik ook alweer ontkend. Dat nee. dit aan de hand zou zijn. Dus um, ja, ja, weet je, uiteindelijk als je op zo'n positie zit is alles wel nieuws. Alleen... De intensiteit waarmee je dat dan voor ja. ons gaat brengen. En hoe, op een gegeven moment moet je ook wel ophouden. Want we hebben op zichzelf in Nederland een vrij goede... Cultuur, dat we ons niet te veel met het privéleven van politici bezighouden. Want dat zijn normale mensen met ook uh, scheidingen en onzin. En is, is, dat ja, maar, is, dat is dat bij jou wel eens gebeurd? Is er in jouw privéleven wel eens ja, ik, ik, Nee, niet echt. Maar het is wel, ik ben ook wel gescheiden. Uh, ja. En uh, dat is uiteindelijk omdat mijn toenmalige geliefde... ook werkzaam was in de musical-wereld... is dat via via, zelfs bij RTO Boulevard terechtgekomen... en daar hebben ze dat gebracht. Ik vond dat... Um, vervelend, Maar het, ik vond het niet te gek dat ze dat brachten. Maar ze deden het keurig. Voor de rest, ook, ik heb ook een nieuwe liefde uh, ja. inmiddels... Uh, en dat is ook wel eens een keertje op een pagina van privé gekomen. Daar, met één minuut interview voor, met zo'n man ja. op een, bij een première heeft hij er een hele pagina van gemaakt. Stond er stonden geen fouten in. Dat hoort er ook een beetje bij, maar daar moet het wel bij blijven. Maar vergis je niet, hè? Ik bedoel, we doen ook een, een beetje hypocriet. Want volgens mij hebben we hier vorig uur uh, een paar minuten besteed aan Helene Mees. Ja. Waarom is dat wel nieuws? En is dit, waar, gewoon in Nederland is dat geen nieuws. Dus, we, we dat wel... er sprake is van een strafbaar feit, wel, wellicht. Uh, nou ja, uh, dat dat Eén, ja, dat moet ja. ook bewezen worden. Eén, dat moet ook bewezen worden. Ze is ja, verdachte. Okay. Goed, ze staat voor de rechter, dat is, dat is toch ja, wel een maar ander ja, verhaal. Maar, ook, maar, maar zou je het dan hebben gebracht als ze nog niet voor de rechter was gekomen? En je wist het? Ja. Als ze was aangeklaagd? Nee, voordat ze was aangeklaagd had ik niet gedaan. Het bron, maar goed, ik ik vond, ik vond, ik vond. Wel een journalistiek-inhoudelijke discussie. Nee, nee, maar daar gaat dit over. De, deze, dit gesprek is juist een journalistiek-inhoudelijke discussie. Ja, okay, maar het hangt natuurlijk van de, van de omstandigheden af die je... Dat weten we niet, want we, wij hadden geen primeur over Helene Mees... dus we kunnen niet terug in de tijd nee, kijken. Nee, dus maar wij zelf zijn wel ook heel smeuig om dat uh, uitgebreid. En maar ja, natuurlijk een, hadden we dat gedaan. Er zat een ecru truitje aan. Hoe de fuck cares? Ja, ja nee, maar snap je, dus dat doen wij hier nu ook. Ja. Ja. Ja, daar waren we het allemaal niet mee eens. Maar ja. zijn, zijn we zijn het allemaal wel eens dat het wel gewoon nieuws is. Ja. Dus. Consensus. Het is uh, 20 minuten voor Wij gaan muziek draaien. Hou bizar van OMC.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 Officially placed a poster, reveals a smile from the pack. Elephants and acrobats, lion, snakes, monkey. Billy speaks righteous, Sister Cena says funky. How bizarre. How bizarre. How bizarre. How bizarre. Ooh, baby. Ooh, baby. It's making me crazy. It's making me crazy. Every time I... Stuck around TV news and cameras, there's choppers in the sky. Marines, police, reporters, that's where, far and wide. Tell the y'all, we're out of here. Seeing us right on. Making moves and starting grooves before they knew we were gone. Jumped into the Chevy, headed for big lights. Wanna know the rest? Hey, buy the rights. How bizarre! How bizarre! How bizarre!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 Het was een hit in 1996. Daarna nooit meer iets van gehoord. Groep uit Nieuw-Zeeland. OMC, hou bizar. Radio 1, Wim Buis. PNN Today komt er na een lange, keiharde strijd een einde aan de war on drugs. Lijkt erop, tijd om de balans van dat beleid op te maken... met onze politiek watcher, mooie term is het toch altijd, een soort ja, geuze naam... Ja, ja. Boris van der Ham, die als politicus destijds veel met dit onderwerp te maken heeft gehad. Eerst maar eens even, Boris, die term, hè? war on drugs. Veel genoemd vanavond, hij komt eigenlijk van president Nixon... Nixon ja. verklaarde 1971 de oorlog aan drugs. America's public enemy number one in de United States is drug abuse. In order to fight and defeat this enemy... it is necessary to wage a new all-out offensive. Ja, jij zei eerder al een beetje dat eigenlijk begon het al voor Nixon. Hè? Die strijd ja, tegen alles, jaar geleden. alles wat, wat geestverruimend is. Het is een soort diepgewortelde ja. angst is het misschien wel. Of, of boosheid tegen, tegen dat spul. Um, ja, wij kunnen ons dat bijna niet voorstellen. Nou ja, goed, in de jaren 80, in de jaren 70... was er ook een enorme drugsproblematiek in Nederland. Heel veel uh, mensen waren in de grote steden aan uh, bijvoorbeeld de heroïne verslaafd. Heel, heel veel Surinamers uh, die naar Nederland emigreerden in de jaren 70... daar uh, werkloos werden in Nederland raakte ook aan de heroïne. Dus het was ook in Nederland een groot probleem. En um, ja, in de jaren 70 en 60 was er wel zo'n soort van, soort van naïeve gedachte... over drugs, van alles moet maar kunnen. De hippie-generaties enzovoort. En dat sloeg natuurlijk op een aantal punten wel door. En tot op de dag van vandaag zijn er genoeg ouders die hun kinderen... Hè, terwijl die ook helemaal geen drugs formeel mogen nemen, ook in Nederland niet... Uh, zijn er problemen met cannabis. Dus we moeten ook niet... Onderschatten ook het probleem wat je ook met drugs kan oplopen. Nee, ja, dus maar ik, ik zag op de Amerikaanse televisie eh, Amerikanen zeggen, eh, conservatieve Amerikanen, dit is, dit is verschrikkelijk. Want wij willen dat, dat die kinderen dat gewoon nooit in handen ja, krijgen. Maar dat, dat, is de ook, de... Dat, dat is ook waar. En dat maakt het ook zo lastig, ook altijd in Nederland. Want als je het over legalisering van drugs hebt, dan dan moet je dat even toelichten. Want dan gaat het dus niet over... nou, we gooien alles gewoon lekker op de supermarkt... en iedereen mag alles kopen. Nee, daar gaat het niet om. Wat je moet doen, net zoals met alcohol... net zoals met andere uh, risicovolle goederen... die moet je reguleren. Dus je moet zeggen, onder de 18 mag je het niet kopen. Punt. Uh, net zoals dat je onder de 18 ook geen auto mag rijden... onder de 12 mag je ook andere, allerlei andere ja. zaken niet. Dus je moet het reguleren. En dat, dat moet je ook streng handhaven. Ik ben zelf ook groot voorstander van het keihard straffen... van bijvoorbeeld koffieshops die onder de 18 verkopen. Of uh, cafés die onder de 16 of 18 gaan verkopen. Dus dat moet je heel streng handhaven. Dus dat soort mensen, ouders die ook daar ongerust over zijn... daar moet je gewoon naast gaan staan. en zeggen van natuurlijk, dat is geen sprake van. Dat moet absoluut niet gebeuren. Nee. Het is wel zo dat boven de 18 uh, moet je goed nadenken... over welke drugs uh, je nou echt wil verbieden. En welke je zegt van nou ja, onder bepaalde omstandigheden kan je daar best redelijk mee omgaan. Ik zou altijd zeggen: heroïne moet je nooit legaliseren. Want dat is echt zo'n verslavende druk. Dat als je er maar aan begint, dan ben je er direct hoekte aan. Dat moet je niet doen. Maar bijvoorbeeld bij cannabis, dat hebben we al in Nederland min of meer gereguleerd. Dat valt op een, als je volwassen bent en je neemt het niet te vaak... kan je daar gewoon, ja, is, is, is dat redelijk te handhaven. Zijn ze in Amerika ook over aan het praten, Absolu hè, over cannabis? Dat is, ik bedoel, legaliseren is het niet, reguleren ook ze niet. Ze praten er niet alleen over. Ik was Een paar jaar geleden was ik in Oakland, dat is een voorstad van San Francisco... Yeah. in Californië. En daar uh, hebben ze zogenaamde medicinale cannabis uitgeven, uitgiftecentra. Uh, en toen dacht ik, nou, dat is interessant, dat hebben we in Nederland ook... medicinale mm -hmm. cannabis. Toen kwam ik daar binnen en het was gewoon een koffieshop... Gewoon een koffieshop. Je kan daar met een, uh, je kan dan medicinale tussen wiet krijgen. Dan kan je een recept krijgen van de huisarts. Dat krijgt dus ook iedereen massaal. Je gaat daar dus heen en je kan zelfs 77 wietplanten meekrijgen om te kopen. Hier in Nederland mag je er maar vijf en ja, hebben. En is dan Amerikaanse koffieshop, is dat ook reggae, muziek, bankje om te zitten. Nee, dat, uh... dat allemaal net niet. Je mag, kan het daar ook niet je roken, maar spel. je kan het daar wel halen. Maar voor de rest, heel veel diversiteit. En het heet dan medicinale ja. wiet. Dat is het niet als je het vergelijkt met de Nederlandse medicale wiet... want dat wordt heel officieel geteeld en heel netjes in de apotheken verkocht. En daar is ook de teelt ook helemaal niet gereguleerd. Dus dat komt ook maar allemaal van halve vage gasten. Ja, okay. dus dat, maar dat zijn allemaal vormen in Amerika, in de diverse staten... waarin ze eigenlijk al proberen een soort van pragmatische oplossing te hebben voor het cannabisprobleem. In hoeverre, als je kijkt hè, naar uh, Nederland... heeft het invloed deze visiewijziging van de Amerikanen? Want uh, de laatste nou, anderhalf jaar... hoor je ook in Nederland geluiden bijvoorbeeld over minimumstrafinvoering. Ja. Uh, kijk hoe, in hoeverre je dat ook in, niet alleen voor de drugs... maar over andere strafbare feiten. Ja. En eigenlijk zeggen de Amerikanen op dat Vlak. terrein... Ja. Dat doen we niet meer, dat nou, gaat niet meer. Nou, de enige partij die, wil, die minimumstraf wil invoeren is de PVV. Dat heb, zouden ze eigenlijk in het vorige kabinet uh, voor elkaar hebben gekregen. Maar dat is direct geschrapt ook door de andere partijen. Omdat het, omdat het gewoon. Het levert dus enorme praktische problemen op. En, en ik denk dat je daar niet aan toe moet. Um, maar wat het zou kunnen betekenen als dit beleid doorgaat. dat er een iets ontspannender houding komt internationaal. Um, Richting wat er lokale eh, politici, lokale overheden gaan doen rond rustbeleid. Kijk, Nederland eh, heeft dus wel de koffieshops, dus dat je het kan kopen in een koffieshop, maar we hebben nog steeds niet gereguleerd, geregeld, dat het ook enigszins een beetje gekanaliseerd geteeld wordt in Nederland. Dat levert enorme problemen op, want de hele maffia zit op de cannabisteelt. Een enorme problematiek. En een aantal gemeentes in Nederland willen bijvoorbeeld uh, zelf telen. Tilburg, Utrecht, die willen dan telen voor die koffieshop. Zodat we een hele schone lijn hebben waar geen criminaliteit meer in zit. Um, nou, ik ben er op zichzelf voorstander van. Maar dat wordt heel erg tegengewerkt in Nederland door politieke partijen. Want die zeggen, ja, misschien is dat wel een goed idee. Maar het mag niet van de internationale verdragen. En de grote voorvechter van het internationale verdrag. wat uh, nou ja, al 50 jaar geleden, 1961, is gesloten. is Amerika. Ja. Nou, het zou heel mooi zijn. Ik denk dat het nog wel heel lang duurt, hoor, maar het zou heel mooi zijn... als die kramp die er is om lokaal beleid te maken, om dingen op te lossen... dat die er een beetje afgaat. En dat um, net zoals in Oregon en in uh, San Francisco en Oakland... dat er een beetje lokaal beleid wordt gemaakt. Dat het ook in Nederland meer mogelijk wordt. En dat er gewoon naar praktische oplossingen wordt gekozen... wordt gekozen uh, in, in, in verschillende landen. En dat er wat meer op samengewerkt wordt. Ik, ben, he, bedoel, ik, ik vind dus die hele strenge aanpak, dat moet je niet zo doen... Ik vind ook de naïviteit van we moeten alles maar legaliseren... en alles moet maar vrijkomen, mm. dat vind ik ook naïef. Want dat is, daar zijn sommige drugs, met name heroïne, crack en zo... zijn daar veel te gevaarlijk Crystal voor. Crystal meth. Crystal meth, GHB dat zijn ook allemaal drugs die zo gevaarlijk zijn... dat je die nooit op een normale manier eigenlijk kan verkopen. En wat ik ook nog helemaal niet heb gehoord... is de invloed van de religieuzen. Want uh, je kan wel als federale rechter... of als federale staat kan je zeggen... oké, okay, we willen minder war on drugs betrachten. Maar de religieuzen, met name in de zuidelijke staten... ja, dat is, dan is drugs de hel, dat is de duivel. Ja. Dus de, ja, nou weet je, Obama uh, kan zeggen wat hij wil. Ja, precies. Nou ja, goed, op zichzelf... dat mensen niet aan drugs beginnen... dat vind ik ja. helemaal niet zo onverstandig. Maar uh, mensen doen dat nou eenmaal. En sinds de mensenheugen is gaan mensen bepaalde middeltjes nemen die niet per definitie goed voor ze zijn. Ze gaan wel een risico nemen. En het beste wat je kan doen, en dat is ook het succes geweest van het Nederlandse beleid, om het een beetje open te trekken in de zin van dat er een debat over mogelijk is. Want daarmee worden mensen beter geïnformeerd. En uh, kan je, ja, je zeggen... Is, nou, de, is, is daar bewijs voor oh ja, dat ja, absoluut, dat werkt? Absoluut. Nou, in Nederland zijn er uh, geloof ik vijf keer minder harddrugsdoden op zoveel honderdduizend mensen dan in bijvoorbeeld Amerika... Uh, Heroïne wordt in Nederland bijna niet meer gebruikt. Omdat iedereen weet, gewoon dat, is, dat weet je van jongs af aan... dat is nou een druk waar je echt niet aan moet komen. Want dat is echt heel gevaarlijk. En dat heeft dus resultaat. Want in die landen waar die openheid niet is... zelfs in Europa, bijvoorbeeld in Roemenië of Bulgarije... daar zijn de harddrugsverslavingen, eh, die, die, die, die, vallen de, die gaan door het dak. Er zijn omdat enorm het, veel... Omdat de softdrugs en harddrugs daar in één kanaal zitten. Absoluut. En hier zijn ze uit elkaar gehaald. Uit elkaar getrokken. Dat is heel belangrijk. Drugs... Um, dat is een verzamelnaam voor heel veel soorten zaken. Alcohol is ook een druk, is ook een harddruk. Uh, cannabis is een druk, ecstasy is een druk... maar het heeft een hele andere werking alleen al in de, wat het bij je doet... Via, dan bijvoorbeeld heroïne. Vinden de Republikeinen het eigenlijk ook een goed idee? Of is het een, een democratisch uh, stokpaardje? Dat ligt eraan welke libertijn... Stroming je in de Republikeinen uh, ziet. Je ziet bijvoorbeeld wel hele Libertijnse Republikeinen. die zeggen daar moet de overheid niet over gaan. Um, je ziet ook wel dat, um, dat sommige Republikeinen. die bijvoorbeeld lokaal actief zijn in een stad. dat ze ook zeggen: ik wil gewoon meer een praktische aanpak. Dus ik wil de echte crimin criminelen achter slot en grendel. daar wil ik geld aan uitgeven. om die op te sporen. En niet een jongen van 19. die een zakje wiet bij zich heeft. Als ze de ellende zien, worden ze wat realistischer. Ja, tuurlijk. Dat zie je vaak lokaal, dat lokaal. Uh, heel ander beleid is uh, dan nationaal. Dat zie je ook in Frankrijk bijvoorbeeld. Hè. Daar is de president altijd heel erg anti-alles. En in, zelfs in Parijs is het ander beleid. En lijkt het beleid veel meer op bijvoorbeeld het Nederlandse beleid. Ja. Wij gaan een plaats uh, draaien. Uit uh, Rotterdam, Sabrina Stark. Backseat driver. I feel you staring at my head. What more can I say? It's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 Christina Stark van haar derde album, Outside the Box, Backseat Driver. Radio 1, Wim Buys, BNN Today. De kritische situatie in Egypte was vanmiddag het thema van een bijeenkomst in Politiek Den Haag. Gebeurde allemaal op uitnodiging van Joel Wind van de ChristenUnie. Die hebben we niet aan de lijn, maar wel jongeren imam Yassin El Forkani. Goedenavond, jij was een van de genodigden. Hè? Wat was dat voor bijeenkomst? Nou ja, het was een bijeenkomst waarin waarin gesproken werd over de situatie in Egypte. En met name van wat zou de Nederlandse overheid eh, daaraan moeten doen. Dat was even de steek van, van de bijeenkomst. En wat, wat moet de Nederlandse overheid daaraan doen? Lekker lastig. Nou ja, het is een heel complexe vraagstuk. Tijdens die bijeenkomst zag je natuurlijk, uh, merkte ik heel veel emoties uh, bij verschillende mensen. Um, en het sleutelwoord in zulke vraagstukken uh, is natuurlijk dialoog met verschillende partijen. Die gewoon, uh, uh, ja, die, die gewoon partij zijn in Egypte. En ik merk gewoon uh, uh, dat er heel veel mensen zijn, ook bij, bij de bijeenkomst, uh, die toch nog heel erg emotioneel zijn en niet in staat zijn om met elkaar in dialoog te gaan. En dat, dat laat het een uh, complex vraagstuk. Ja, want uh, is het ook zo dat sommige mensen op zo'n bijeenkomst helemaal niet naast elkaar willen zitten? Nou ja, er was, er was een moment waar het allemaal een beetje gevoelig werd. Uh, vooral omdat iemand een ander geluid had laten horen. Toen stond iemand in de zaal op en die roept gelijk van, wilt u deze man uit de zaal verwijderen? Want hij hoort ja. niet bij ons, want hij heeft andere, een andere mening. Dus je merkt, je merkt dat de emoties heel hoog waren. Ja. En gelukkig uh, had iedereen weer een beetje uh, de man proberen te sussen. Maar het was, het was heftig. Ja, en dat mocht blijven, begrijp ik. Ja gelukkig, ja, gelukkig maar. Ja. maar. He, woensdag, woensdag komen de EU-ministers in Brussel bij elkaar om over uh, ja, die zorgwekkende situatie in Egypte te praten. Politieke partijen die hebben minister Timmermans opgeroepen morgenochtend met een brief te komen. Uh, ze willen weten wat de inzet van Nederland, uh, van Nederland is. Hè. Wat wil Nederland? Wat, wat zou jij adviseren? Nou, dat heb ik vanmiddag ook gezegd. Ik denk dat Nederland uh, een, een mooie uiting zou kunnen doen richting, de, richting Egypte om, om een goede fundament uh, te organiseren. Voor een dialoog. Dat is gewoon hartstikke belangrijk. Al die partijen met elkaar in Egypte moeten om tafel zitten. En, en zo snel mogelijk het geweld te stoppen. En met elkaar in gesprek te gaan om de toekomst van Egypte te kunnen bepalen. Uh, en en daar zijn, al die partijen zijn daarvoor nodig. En dan moet je je emotie opzij zetten. En, en, en in de dialoog durven te gaan. Ja, Jij bent jongere imam. Hè? Je, hebt een, je hebt een bijzondere rol in deze. Le leeft het ook nog anders onder jongeren in jouw omgeving? Ja. Hebben ze het erover? ja heel sterk de gebeurtenis van Egypte is nu uh, het thema van de dag geworden bij heel veel jongeren uh, uh, met name uh, omdat er een conflict aan het ontstaan is uh, die toch een religieuze tintje heeft tussen de christenen, de kopten en de moslims en je merkt ook dat de investeringen die we de afgelopen tijd hebben gedaan in dialoog, in harmonie, in elkaar toe groeien dat zulke gebeurtenissen uh, fataal zijn voor een harmonieuze samenleving. Ja, Jassin uh, el Forkani. Uh, dankjewel dat je nog even aan de telefoon uh, wilde komen. Heel dank. PNN Today. Want hoe was het... Uh, Wim Buis. Ja, moest nog even mijn naam komen. Toen was het uh, namelijk alweer hey, tijd voor het, uh, het laatste woord. En dat geef ik als eerste aan de burgemeester van Groningen, Peter Rewinkel. Dag Bien, D66 stond vroeger bekend als het redelijke alternatief. De laatste jaren is van die profilering weinig meer over. Bijvoorbeeld op het terrein van politie en veiligheid stelt de partij zich met weinig nuance tegenwoordig op. Ook bij de onderhandelingen met het kabinet richting Prinsjesdag lijkt dat het geval. Ik ken menig stemmen die GroenLinks inmiddels meer als redelijk alternatief beschouwen. Nou, iets om over na te denken. Sportcommentator Evert Napel dan. Hij heeft dit weekend naar het WK Atletiek in Moskou gekeken. Goedenavond, Bim. Weet je? Natuurlijk was ik onder de indruk van Usain Bolt, de sprinter bij het bk atletiek in Moskou, en van die Nederlandse verspringer, Kajsa, ook goed gedaan. Maar het meest in het oog springen, het meest opvallend, was toch wel de zoen, De zoen vol op de mond van die twee Russische sprinters. Zou Poetin daar nu echt van onder de indruk zijn? Wat ja. denk je? <laughs> ik was wel onder de indruk. Mooie foto. Um, dat was het voor vanavond. Wil je meer van ons weten? Check dan facebook.com, BNN Today. Uh, morgen geen today, moet ik erbij zeggen. In verband met voetbal, PSV, AC Milan. Zometeen op deze zender. Langs de lijn, Jack van Gelder. Ik dank de gasten, Humberto, Erben en Boris. En zometeen het nieuws van 10 uur met Marjan Koekoek. Een fijne avond. Goedenavond. En. Europees voetbal op Radio 1. Morgen om half negen in de Champions League. Dit waardig aan. geeft voor de linkerkant meedrukt de voorinbal laag 1-1. Nee. PSV AC Milan. Ja, schiet er binnen Maar een stopfase Krijgt dit gudez. De Champions League morgen in langs lijn om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.